Ja, ja. Ik heb uh, op de plek waar ik zelf woon, heb ik een, uh, een ruimte zeg maar, uh, helemaal aangepast tot het uh, tot ja. Mooi, ja. En wat zijn zo de benodigdheden? Wat, wat heb je staan nou, Is dat een spiegel ja. Kom een keer kijken. Oh, ja. <tie>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 singing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 down What they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 die er vijf jaar terug waren voor het speciaal onderwijs.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 De Partij voor de Dieren wil de komende jaren 15 miljard euro bezuinigen en hogere belastingen op vlees, vis en zuivel. Dat staat in het verkiezingsprogramma. Partijleider Tieme zegt dat de keuze is tussen grijs en groen. Ze hoopt op een kiezersopstand tegen wat ze noemt het huidige gebrek aan mededogen en duurzaamheid. Tieme wil onder meer dat de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking omhoog gaat van 0,7 naar 1% van het bruto nationaal product.